Tien uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Bij de gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli zijn vier doden gevallen. Het geweld begon vanmorgen toen leden van een militie uit de stad Misrata oprukten naar Tripoli. Ze overvielen een basis in een buitenwijk van de stad. Volgens bronnen binnen het leger en een ziekenhuis kwamen bij de gevechten vier mensen om het leven en raakten dertien gewond. Gisteren liep een demonstratie in Tripoli uit de hand. Militieleden openden het vuur op demonstranten. En daarbij kwamen meer dan veertig mensen om en raakten honderden gewond. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag met demonstranten op Bonaire gesproken. Even buiten de hoofdstad Kralendijk protesteerde een groep Bonaireanen met spandoeken. Ze willen een nieuw referendum over de status van Bonaire... De koning onderbrak de toer en stapte uit de bus om de demonstranten te woord te staan. Hij nodigde ze uit voor de receptie later vanavond om over de zaak te praten. De koning en koningin arriveerden vanochtend op Bonaire. Het is de vierde stop tijdens hun kennismakingbezoek aan de Cariben.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 Volgens de actievoorzitter van Giro 555 willen lokale vrachtwagenchauffeurs de overtocht niet maken, want ze zijn bang dat hun voertuigen in de haven van aankomst beschadigd zullen raken of dat ze niet meer terug kunnen komen. De haven van Ormok op het eiland Lete is volgens een woordvoerder van Kordeed ontregeld en chaotisch. Alle ministers van Berlusconi's partij Volk van de Vrijheid gaan met vicepremier Alfano mee naar een nieuwe partij. Alfano splitst zich af van Berlusconi's partij en wil daarmee de regering van de Italiaanse premier Letta redden. De nieuwe Centrumrechtse Partij wordt volgens Alfano gesteund door 30 senatoren en 27 leden van het Lagerhuis. En dat is voldoende voor een meerderheid voor de regering Letta. Alfano wil met stap de stap vervroegde verkiezingen voorkomen. Berlusconi dreigt de regering van premier Letta te laten vallen... omdat er binnenkort gestemd wordt over de vraag... of Berlusconi zijn senaatzetel mag houden. Het weer in het hele land mist. In het zuidoosten kan dat zeer dichte mist zijn. Het is 5 tot 8 graden. En in het zuidoosten rond het vriespunt. morgen veel bewolking... en soms druilerig. Dit was het NOS Journaal. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto...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 Voor het volledige aanbod zie hollanddoc24.nl. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl. <mogelijks -tonsmiddels> Nogmaals, goedenavond. De duur van de actuele blikken terug op de wedstrijd van het Nederlands Elftal tegen Japan. Met over de dubbel in de Davis Cup finale en de wereldbeker Short Track in Colombia. En er is nog schaatsen. Nu hoorde net al een wereldrecord met de vrouwen op de 500 meter. Sangwa Li Heel snel, hè, Sebastian Timmerman? Ja, echt bizar snel. 36, 36. Uh, of ja, ga ik weer de, de, de... roep ik weer die tijd. 36, 36, 36, toch? Ja, 36, 36. Nu noem ik wel de goede Ik wil even weer de verkeerde pakken. Omdat ik de lijst voor me... Had, uh, met uh, de tijden zoals die er bijvoorbeeld vorig jaar om deze tijd nog voorstonden. stonden. 36-94 was vorig jaar het wereldrecord om deze tijd nog op naam van Ying Yu. En toen begon Sangwali Li in Calgary eind uh, januari van dit jaar. 36-80 was de eerste verbetering, was er al 1400ste vanaf. In, datzelfde, of, uh, uh, in november van dit jaar, vorige week, 36-74. Weer 600ste ervan En dan gisteren 36.57. Dat is al bijna twee tiende van een seconde er vanaf. En dan vandaag daar 21 honderdste van een seconde vanaf. 36, 36. Een ongelofelijk wereldrecord. Na een dito opening trouwens van 10 0 Nog nooit was er binnen de 10-10 geopend door een vrouw. Nou, dat doet Sangwali nu. Ja, het was een... Een race om met verbazing naar te kijken. Dat is trouwens de eerste, een van de eerste ritten op de 1000 meter niet. Uh, niet alleen omdat de tijdwaarneming het nogal moeilijk heeft. Maar Pekka Koskala heb ik nu zien rijden. Die rijdt 1.08.07. En die tijd noteer ik even omdat dus de tijdwaarneming een beetje in de war is. En verslaat Zwerver Machicano. Daar was ik wel benieuwd naar naar de Amerikaan omdat hij goed aan dit seizoen is begonnen. De eerste ooit die de 1000 meter wist af te leggen binnen de 1 minuut 7 seconden. Maar hij moest op de kruising, de laatste kruising, voorrang geven aan Koskela Ging bijna onderuit toen hij wilde versnellen om een moeilijke kruising te voorkomen. En dat kost Marcicano een goede race. Goed, even terug met die 500 meter. Want wie stonden er allemaal in de schaduw van die 36-36 van Sang Wali? Dat was bijvoorbeeld Heather Richardson. Die tweede wordt in 36-90 wel een Amerikaans. Dus Persoonlijk record voor Richardson, de wereldkampioen sprint. Olga Vatkulina de Russin, derde in een Russisch record van 37-13. En Margot Boer wordt dan de beste Nederlander. Ze eindigt op de zesde plaats. Doet dat in 37 seconden en 32 honderdste. dit keer voor Margot Boer. En daarmee reed ze wel weer een goede race. Gisteren verbeterde zichzelf ook al naar toen 37-28. Daar blijft ze dan nu net 400ste van een seconde boven. Maar ze rijdt wel constant, een constant Weekend gereden door Margot Boer. Nu dus goed voor de zesde plaats. Andere Nederlandse vrouwen niet in de top 10. Thijsje Oenemar heeft het ritme nog niet te pakken. Wordt veertiende vandaag op de 500 meter. Marjon Kuipers 17e en Anis Das 19e. Maar het was dus allemaal de 500 meter van Sangwali. 36-36. Het is eigenlijk jammer dat we nu het snelle ijs voor dit seizoen, de hooglandbanen, weer hebben gehad. Want ik ben benieuwd waartoe Sangwali in staat was geweest als ze deze lijn op de snelste banen ter wereld het hele seizoen had kunnen Doortrekken. En die duizend meter die nu aan de gang is, kunnen we daar nog iets verwachten? De Nederlanders nog in de baan? Uh, ja, zeker weten. Uh, de eerste Nederlander dadelijk in de vijfde rit. Sjoerd de Vries, daarna Stefan Groothuis, een Nederlands recordhouder. 1.06.96. Michel Mulders, is gisteren de Nederlands recordhouder op de 500 meter. In de zevende rit. Koen Wij gisteren een Nederlands record gepakt op de 1500 meter. In de achtste rit. En dan in de laatste rit. Kelt Nuis, die vorige week net verloor van Johnny Davis. En dadelijk revanche mag nemen, want ze rijden weer tegen elkaar. Davis Nuis in de laatste rit. Sisters, I'm so excited. De Nederlandse shorttrekkers hebben vorige week en de afgelopen dagen gestreden om Olympische startbewijzen. Individueel werden er 14 startplaatsen voor Sochi veroverd. En of deze ook allemaal ingevuld worden, hangt af van Sportgroepel NOC en NSF. Daarnaast hebben bij de relayploegen ook nog een Olympisch ticket binnen. Nu de kwalificatie achter de rug is, strijden de shorttrekkers om de medailles in Kolomna. Vanmiddag lukte dat Shinky Knecht net niet. Lang lag Knecht op kop tijdens de 1500 meter, maar hij zakte in één ronde helemaal terug naar plaats 6. En uiteindelijk werd hij vierde. Na zijn bronzenplak van vorige week is hij weer helemaal terug na zijn blessure. Ja, het is gewoon jammer dat je dan net niet die podiumplek pakt. Maar uh, ik denk dat het uh, gewoon voor de rest van best wel goed ging. Allee, het is jammer dat ik heel in het begin van de plek 1 naar 6 zes gaat er relatief weinig rondes, val ik terug naar achter en dat is gewoon jammer. Ja, hoe kan dat dan? Ja, ik weet het niet. Ja, dan vang, ik vang één iemand op en dan lig ik op twee. En op dat moment komen ze gewoon echt allemaal. En dan ligt je snel uit hoog en dan zit je op zes. Ja, dan is het heel moeilijk om weer naar voren toe te komen. En dan schuif je nog rustige plekjes op. Maar dan zit je met vijf, zes rondes te gaan achter een, achter een Amerikaan En die, uh, die reed echt hele rare bochtlijnen. Dat was gewoon jammer. Ja, en zodat jij er niet langs kon. Ja, nee, inderdaad. En dan ga je met drie rondes gaan, ging ik, buiten, ging ik wel buiten om bij hem. Maar dan is het eigenlijk net wat te laat. Er zit er net een gaatje omdat je nog een beetje een, een goede actie kan maken naar de podiumplekken. Dus dat is, is wel jammer. Uh, vandaag vierde, vorige week derde. Um, ja, je bent gewoon wereldtop, hè? Ja, nee, inderdaad. Uh, ik heb, dit zijn de eerste wereldbekers van het seizoen. En uh, als je dan meteen uh, ja, derde en vierde wordt, dan uh, zit het wel goed, denk ik. En wat neem je dan mee uit het uh, toernooi? Want dit, dit zijn natuurlijk ook de, de gasten die je straks in Sochië gaat tegenkomen. Ja, nee, zeker. Ik, uh, ik neem me mee dat het gewoon met conditie en alles wel goed zit. Alleen ik moet er even, net even die, die scherpte in de wedstrijden uh, op, uh, oppakken. Maar ik denk dat dat gewoon in training uh, moet, dat wel, uh, moet dat gewoon wel lukken, denk ik. Nou, want, uh, heb je nog uh, belangrijke wedstrijden uh, waar je kan oefenen? Ja, nee, zeker. We hebben nog een EK vlak voor de spelen. Dus dat is zeker nog een, uh, een goed punt waar we nog wat wedstrijdrip op kunnen doen. Ja, daar moet je dan uh, de scherpte hebben die je voor Sotje nodig hebt. Ja, dat nee, denk ik wel. Ja. Zinke Knecht in gesprek met Kees Jonkind. De 1500 meter werd gewonnen door de Amerikaan Zelski. Op de 500 meter speelden de Nederlanders geen rol van betekenis. Freek van der Wart werd uitgeschakeld in de achtste finales. En het eindstation voor Daan Breusma was de kwartfinale. De sprint werd gewonnen door de Rus Victor An. Uh, bij de vrouwen behaalde Jorien Temors de halve finale. Maar ze verscheen niet aan de start. Kees Jonkind in gesprek met de bondscoach. Jeroen Walter, tot onze stomme verbazing zien we Jorien Temos niet meer op het ijs. Waarom niet? Uh, nou, uiteindelijk hebben we met de medische staf besloten om haar terug te trekken voor de wedstrijden van vandaag. Vorige week eind, uh, begon eigenlijk al het, het, het ziekteproces een beetje bijder in het lichaam te gaan. En je zag het steeds slechter worden en slechter. Maar ze wilde gewoon zeker zijn dat ze startposities binnenhaalt. Je kan nog zoveel kwalificaties bij het NOC-NSF uh, op je konto hebben. Op het moment dat je niet mag starten rondom de IOC-normen, ja, dan start je gewoon niet. Uh, dus ze heeft er alles aan gedaan om gewoon die quota binnen te halen voor haarzelf. En eventueel voor nog een ander. En dat is gelukt. En, en nu in die laatste top 18 hebben we gezegd, laten we dan voor vandaag... Even rust nemen, vanmiddag ook de 500 niet starten en kijken of we morgen de 1000 en de 3 kilometer relay weer kunnen aanvangen. En waarom laat je haar dan wel, wil je haar dan wel laten rijden? Um, omdat de relay, we staan nu in de top 8, we halen die spelen wel, maar dan gaat het meer ook om nou ja, tegen wie komen we uiteindelijk op de spelen uit. Afhankelijk van de ranking die we na vier World Cups hebben wordt er een, uh, uiteindelijk de opmaak voor de spelen, de halve finale gemaakt. En ja, daar wil je ook geen risico in nemen. Dus dan moet ze toch nog even knallen hoor. Dan zou ze nog even moeten knallen, ja. En vergeet niet over twee weken, uh, we reizen terug, we hebben een weekje uh, fietsen. Een weekje in Nederland misschien een paar keer de lange baan op. En dan heeft ze nog een wereldbekerwedstrijd lange baan ook. Uh, ik heb het niet uitgerekend, maar die zal op een 25 wedstrijden ondertussen staan in een aantal dagen. Nou, dat, is, dat is gewoon veel. Ze wint ze bijna allemaal. Het staat constant hoog in het klassement, dus dat, dat ijs en tol. En je ziet het ook vandaag en morgen zal je dat ook zien. Mensen die zijn gewoon, worden op een gegeven moment gewoon uh, zwakker. Uh, we zien het ijs. Uh, is niet, ja, het is aardig, maar als er heel veel over geschaatst wordt, dan wordt dat ook minder. Vermoeidheid, uh, spanning om, om kwalificatiepunten. Ja, en dan krijg je soms gekke dingen en uh, daar wil ik er ook van behoeden. En dat zei Jeroen Otter, de bondscoach bij de shorttrekkers. Tegen Kees Jongkind. Lade van Ruiven, de andere Nederlandse deelnemer... werd in de kwartfinale uitgeschakeld. De overwinning ging naar de Koreaanse Shim. En op de 500 meter komt de Mors ook niet meer in actie. Van Ruiven werd daar twaalfde. En de Chinese Meng Wang won de kortste <tiedacht> afstand in Kolomna. Uh, ja, ze moeten zo langs want handen al allemaal binnen zijn. Sjoerd de Vries, Stefan Groothuis, Michel <tiedacht> Mulder, uh, Koen Verwij, en Kjeld Nuis. Want er is al zoveel hey, tijd voorbij, hebben uh, ze Bas. Zijn allemaal nog op de inrijbaan uh, actief? Nee, ik zei het al. Uh, er waren grote problemen met de tijdwaarneming. Want uh, die was niet in orde. Uh, inmiddels heeft men geprobeerd dat te maken. En we gaan nu dus verder met de vierde rit op de duizend meter. Uh, die start ook nog eens vals. Kan er ook nog wel bij. <laughs> Zo loopt het allemaal verder uit. Uh, Mitchell Whitmore ondertussen. Dat hebben ze wel uh, terug kunnen halen via de tijdwaarneming. Heeft uh, de snelste tijd op zijn naam staan. Die Amerikaan is goed bezig trouwens. 1.753. Rijdt voor de eerste keer in zijn carrière. Binnen de 1 minuut en 8 seconden. En iedereen is toch benieuwd wat er straks allemaal kan. Hè. Er zijn uh, ooit drie rijders geweest die de 1000 meter hebben afgelegd binnen de 1 minuut en 7 seconden. Shawnee Davis, die deed het drie keer, Trevor Marchicano, dat was de eerste trouwens, die dit voor elkaar kreeg. En Steven Groothuis, dat is de derde. En hoeveel mensen komen daar vandaag bij, als er mensen bij komen? Maar ja, na nou die 36-36, die tijd vergeet ik nu echt niet meer... die ga ik ook niet meer door elkaar halen, 36-36. Nee, zo makkelijk. Van Sangwali, precies. Ja, eigenlijk een hele makkelijke tijd. 36-36, daar is hij weer. Na die tijd van Sangwali, waartoe zijn dan de mannen op, in staat op deze duizend meter. Nog een paar ritjes wachten... en dan krijgen we de belangrijkste ritten op de kilometer bij de heren.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 Mistren, even heel hard met me mee Ren, Lenny, ren En ben je boos, heb je geen zin, ren toch Maar hart tegen me in, ren, me heen. Zoek me in de bomen, zie je toppen zwaaiend gaan Ik ben je vader, de wind, ik kom eraan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 Rennie, ren, ren, ren, ren, en ben je boos, heb je geen zin, ren toch, we Ach, dan moet ik Ren Lenny Ren. Ze rennen weer hè, Smos. Ja, en hard schaatsen ze ook. Zeker meer. Nancy, trouwens, die nu tegen Sjoerd de Vries rijdt. En 41-48 noteert met nog een ronde te gaan. Ronde tijd 24-8. Terwijl er volgens mij weer problemen zijn met de tijdwaarneming. Maar dat wachten we maar even af. Nu moet Sjoerd de Vries een flink gat zien te dichten in de laatste ronde. Maar de slaagt hij slaat al wel redelijk in op de kruising. Rijdt richting dat donkerzwarte pak. Het azuri blauw is verdwenen. Bij de Italianen ze rijden in zwart met dan de Italiaanse vlag erop. En Vries heeft Nancy te pakken, gaat de rit en doet dat in 1.834. Dat is wel sneller dan vorige week. In Calgary, toen hij ook tegenviel. 1.852 heet. Ja, geen 1.07. En dat heeft Stuart de Vries al wel gedaan in zijn carrière. Dus is 1.834 gewoon een, een tegenvallende tijd. Daar hadden we iets meer van verwacht. De 25-jarige Vries uit de ploeg van Gerard van Velden. Mitchell Whitmore. Ondertussen nog altijd aan de leiding. Nog altijd snelste. En de enige... Die binnen de 1 minuut en 8 seconden heeft gereden. 1-0, of 1-0, 7-52. Als we de Nederlands recordhouder nu in de baan krijgen. En de oud-wereldkampioen Sprint zou je zo trouwens twee rijders nu in de baan... met geweldige staat van dienst. Want Stefan Groothuis rijdt tegen Danny Morrison. Stefan Groothuis dus wereldkampioen sprint in uh, 2012 in Calgary. Die andere snelle baan hier in Noord-Amerika. Oud-wereldkampioen ook op deze afstand op de kilometer. Een van de drie dus die in de 1-0-6 heeft gereden. Groothuis was altijd moeilijk weg. Je ziet gewoon dat hij super geconcentreerd die start moet nemen. Dat het anders misgaat. Dat blijft gewoon altijd een minpuntje bij Groothuis. Tegen Danny Morrison die vorige, vorig jaar zijn been brak. En afgelopen zomer ook nog... Zijn enkels waren blesseerde bij een ongeval met uh, uh, zijn mountainbike. Maar nu langzaam wel weer op de weg terug is. Grooters opent in 1678 door de tweede binnenbocht. 1. oh, gaat ook bijna mis. Komt helemaal overeind. Staat helemaal rechtop. Was de balans helemaal kwijt. Je ziet dat veel rijders dat trouwens hebben. Want ik zag ook Daniel Gregg dat al eerder doen De Australië. Trevor Marsicano. had al moeite. En Groothuis het dus ook. En die kan de goede tijd wel op zijn buik schrijven. En Danny Morrison, de schaatsronde tussen vandoor. In 41-62 komt Morrison door. Is daarmee langzamer dan Mitchell Whitmore, de Amerikaan. Groothuis probeert het ritme. Probeert zijn race nog weer op te pakken. Probeert er nog wat van te maken in de slotronde. Uh, verkleint wel ietsje het verschil met Danny Morrison op de kruising. Heeft nu de laatste binnenbocht. Om er eventueel nog naast te komen. Dat ze al wat zijn. Handje na het ijs ook bij Morrison. Uh, Groothuis komt nog in de buurt. Maar verliest de rit van Danny Morrison. 1,744 voor Danny. Danny Morrison is de snelste tijd. Dankzij een goede slotronde van 25-8. En dankzij een goede ronde van Groothuis toch nog 1.07.80. En daarmee is die 14e uh, uh, van de seconde sneller dan vorige week in Calgary. 1.07.80 rijden met zo'n enorme missen op de kruising... naar die tweede binnenbocht die uh, Groothuis had. Dan uh, ja, betekent dat wel dat hij op zich dus in goede vorm is. Maar wat zonde, wat zonde dat hij de balans kwijtraakte bij het oprijden van de kruising. Danny Moorsen, de Canadees, dus inmiddels bovenaan de ranglijst... met zijn 107,44... En omdat Groothuis dus ook binnen de 1-08 reed, hebben we nu drie rijders binnen de 1 0, Maar het moet sneller. We willen naar die 1 0, toe. Misschien nu wel Michel Mulder. Gisteren ver, uh, verbeterde hij het Nederlands record op de 500 meter. Nam het over van Jan Smekers. 34-26. Michel Mulder staat klaar. De wereldkampioensprinter is vertrokken voor zijn rit tegen Jamie Gregg. Een andere Canadees. Landgenoot dus van Danny Morrison. Een Canadees ook in vorm. Uh, heeft 34-37 gereden gisteren op de 500 meter. Net geen persoonlijk record voor. Jamie Gregg. Die bijna naast Michel Mulder rijdt. Maar Mulder heeft de beste opening van de twee. Opent in 16-17. Dat is een prima opening. Ja natuurlijk. Michel Mulder moet het hebben. Van die eerste 500 meter. Die eerste 600 meter. Zeg maar Dat dan zien volhouden in de laatste ronde. Missertje ook bij Mulder gezien in de buitenbocht. Maar niet zo'n enorme misser. Zoals Stefan Groothuis had in zijn race hier voorafgaand. Mulder nu onderdoor. Komt hij daar inderdaad goed gereden bij Jamie Gregg. Op de baan waar die vorig seizoen wereldkampioen sprint werd. En nu schaat naar de 41 de klok loopt weer door. Potverdorie hebben ze weer uh, problemen met de tijdwaarneming En schaatsen is nu eenmaal een, uh, een sport waar het gaat om de tijden. En dan moet je weten welke tijden er gereden worden. Dat maakt het nog spannender. In ieder geval rijdt Michel Mulder behoorlijk veel sneller dan Jamie Gregg. Gaat hij door de laatste buitenbocht heen. En heeft de voorsprong nog altijd op Gregg. Die ook bijna onderuit gaat. Race met slordigheden dus. Mulder op weg naar de finish. En gaat de klok nu stilstaan of niet? 1-0-7. Ja, 47 zie ik staan. Maar dat is volgens mij de tijd die uh, niet Jamie Gregg reed. Maar die Michel Mulder reed. Het zijn grote, grote problemen hier met de tijdwaarneming in de Utah Olympic Oval... 1.07.47 bleef de klok op uh, stilstaan. Maar ik vraag me af of dat uh, uh, wel de goede tijd was. Nou, dat gaan we nog maar even afwachten. Ik zie weer allerlei mensen rennen. Ook naar uh, de plek waar de finishlijn ligt getrokken van de 1000 meter. Intussen staat Koen al wel in de baan. We gaan eens even kijken wat ze nu gaan oplossen met die tijdwaarneming. Want het is een zootje hier in Salt Lake City. Nigeria en Ivoorkust hebben zich geplaatst voor het WK volgend jaar in Brazilië. Nigeria won in de play-off tegen Ethiopië 2-0... nadat de uitwedstrijd al met 2-1 was gewonnen. En Ivoorkust speelde met 1-1 gelijk tegen Senegal. Dat was genoeg, want de vorige ontmoeting eindigde in 3-1... in het voordeel van Ivoorkust. Formule 1-rijder Sebastian Vettel blijft maar doorgaan. De viervoudig wereldkampioen, die eind oktober in India... zijn vierde wereldtitel veroverde, pakte in Austin... voor de achtste keer dit jaar pole position. De Duitse gaat morgen in Texas... Op naar een nieuw record in de Formule 1. Een achtste Grand Prix zegen op rij. In de kwalificatie werd Webber tweede en Grosjean derde. Guido van der Garde reed de negentiende tijd. Zijn ploeggenoot Charles Pic start vanaf de laatste positie. En dan ook nog atletiek. Usain Bolt en Shelly en Fraser Price zijn in Monte Carlo uitgeroepen... tot atleet en atleten van het jaar. Voor de 27-jarige Bolt was het de vijfde keer, voor Fraser de eerste. Beide sprinters wonnen dit jaar bij de wereldkampioenschap in Moskou. Goud op de 100 meter, de 200 meter en de 4 x 100 meter. Bolt werd verkozen boven Mo Farah, die goud op de 5 en de 10 kilometer pakte. En Bogdan Bondarenko die was de gouden winnaar bij het hoogspringen met een sprong van 2 meter en 41 centimeter. Fraser kreeg de voorkeur boven Valerie Adams... die voor de vierde keer WK goud veroverde bij het koolgestoten. En Hinova, die won in Moskou de 400 meter horde... en dook daarbij voor het eerst onder de 53 seconden. En nu we het toch over seconden hebben... Sebastian Tilleman, ja. kan ze weer zien die seconden? Ja, nee. nee? Ik kijk naar Koen Verweij en die rijdt A alleen. Dat is al lekker verslaggeven, want dan heb je geen idee hoe het gaat. Oh, nu komt er in één keer weer een klok bij... maar hier in het stadion niet, maar wel op de monitor die ik heb. jonge, jonge, jonge... wat een zootje is dat zeg met die tijdwenneming hier. Hij had moeten rijden tegen tijd Bumo, maar die heeft last van zijn nek naar de valpartij van gisteren. 1-0, 8-0, 4. Ga er maar even vanuit dat het klopt. Deze tijd voor Koen Verweij... dan zou dat geen persoonlijk record zijn. is ook niet zo gek, want ook hij ging bijna onderuit. Ook hij kwam uh, na zijn tweede bocht... met veel moeite de kruising op... Maar het scorebord hier in Salt Lake staat nog steeds uh, op 0.00.000. .00. Eens even kijken of ze al uitgerekend hebben wat uh, bijvoorbeeld... Uh, uh, Michel Mulder reed en Jamie Gregg. Nou, Gregg staat er wel bij, maar... Nu staat Mulder met een langzamere tijd dan Greg. Maar volgens mij won Mulder toch echt die rit. Nou ja, we gaan het allemaal nog wel eens even zien. In ieder geval Danny Morrison met 1.0744 bovenaan de ranglijst. Dat is een ding wat zeker is. Als er nog twee ritten komen op deze duizend meter bij de Heren... waar dus niet alleen opvalt dat de tijdwaarneming een chaos is... Maar waar dus ook opvalt dat veel rijders problemen hebben... met vooral de tweede bocht eigenlijk na de eerste doorkomst terugrijdend de kruising op. Er staat nu trouwens een man, of die zit op zijn hurken... bij de finishlijn van de 1000 meter. En die zwaait daar met zijn hand een beetje door het, uh, het uh, oog heen van de tijdwaarneming. En nu hoor ik het fluitje van de starter. En die wijst nu met zijn, handen naar, of met zijn hand naar Brian Hansen en Dennis Kuzin. En die horen nu go to the start. Nou, Ronald, als je even je vingers ook gekruist houdt... dan hopen we dat de tijdverneming dit keer het wel weer doet. Maar goed, Kuzin, de wereldkampioen op de 1000 meter... van vorig seizoen in Sochi tegen Brian Henson... die 1.0798 heeft staan als persoonlijk record. Kuzin, 1.0771 heeft staan als persoonlijk record. En de Kazach is goed vertrokken. Gisteren ook een persoonlijk record gereden op de 1500 meter. Altijd een beetje een trage slag. Maar hij gaat wel degelijk heel hard. En Brian Henson is in vorm hoor. Dat is een van de Amerikanen... die prima uit de zomer is gekomen. Gisteren tweede... op de 1500 meter in een persoonlijke record... van 1-42-16. En opent in... jawel, we hebben tijd. 16.80. De openingstijd van Brian Henson... op de kruising. Beide goed... door die tweede bocht heen. Komt Kuzin wel richting Henson toegereden. Het verschil wordt al minder. Nog een meter of 7, 8. Waar nu ook... de pion wordt weggetrapt aan het einde van de kruising. Die zie ik door de lucht vliegen. Maar kon niet zien... wie van de twee dat deed. Dus we wachten nog even af wat de is. U leden de scheidsrechters daarover gaan beslissen. Kijk op de baan terug, waar Kuzin inderdaad... een snellere ronde had dan Brian Hansen. 41,82 voor de Kazach. Maar nu heeft Hansen een heerlijke kruising. Want hij komt echt dicht, dicht, dicht achter. Kuzin. komt in de kruising opgereden. Cousin die komt zichzelf helemaal tegen deze laatste ronde. En wat gaat Hansen hard, zeg. Wat gaat hij hard door de laatste binnenbocht. En er is de Amerikaan nu al uit. En komt hier dan een 1,06 aan of niet? Ja! 1, 6 96. Je zag het aankomen in die laatste ronde... Van Brian Hansen, een ronde van 25,1 seconden 1,696 voor deze 23 jaar jonge Amerikaan. Die een seconde afhaalt van zijn persoonlijk record. Maar, wacht even, de tijd wordt meteen, jongen, daar gaan we weer. Uh, nee, ik zie op het score 1,0703 staan. Maar op mijn computer, en dat hou ik maar gewoon aan. 1,0696 voor Brian Hansen, deze jonge Amerikaan. Van 23 uit uh, Illinois. Dat, uh, die al jarenlang geldt eigenlijk al wel als een van de grote talenten. En nu toetreedt, want nogmaals, ik hou de, hou de tijd op mijn computer maar gewoon eventjes aan. Tot het uh, gezelschap van 1 0 Waar Machicano, Davis en Groothuis al deel van uitmaakten. Daar is Brian Hansen nu bijgekomen. En die gaat meedoen hoor. Ook voor de Olympische medailles. Op die middellange afstand, op die 1500 meter. En dan hebben we nog zo'n hele goede Amerikaan. En die staat nu in de baan met de armen op de rug. Shawnee Davis, de Olympisch kampioen van Turijn... en de Olympisch kampioen van Vancouver op deze afstand. En dan gaat het opnemen tegen Kjeld Nuis... die als grote droom natuurlijk heeft Olympisch kampioen te worden. Twee keer werd hij tweede op de kilometer bij de wk afstanden. Kjeld Nuis heeft de startpositie aangenomen... en is goed weg tegen Shawnee Davis in deze laatste rit... Maar de tijd van Hensen Ach, inderdaad is gecorrigeerd nu naar 1,0703, Dus toch niet toegetreden tot dat ge selecte gezelschap van de 1,06 0 Schong, jonge jonge, wat een gedoe allemaal. Doen. Nou, Nuis, na 200 meter 16.55 heeft hij nu als uh, openingstijd. Dat is uh, fors sneller dan Shawnee Davis en die moet vaart maken, die moet doorschaatsen. Anders wordt het een moeilijke kruising. Nou, net voor Nuis de kruising opgereden. Maar Nuis kan het uh, uh, karretje aanhaken. Zit dicht, dicht, dicht. Achter Davis moet zelfs even inhouden om niet tegen de Amerikaan op te schaatsen. En nu door de binnenbocht heen. Dan komt hij ruim uit. Heel ruim uit. Moet op tijd terug naar zijn eigen baan. Dat doet hij. Doorkomsttijd van Nuis. 41,23. In 24,6 seconden. Zelfde rondetijd bij Davis. Gaat hij weer toeslaan in de laatste ronde of niet? Vorige week deed hij dat Amerikaan. In Kelgo bij de eerste wereldwereke wedstrijd. Die hij won. gisteren won hij ook de 1500 meter. Op die afstand is hij ook terug. Nuis met een meter of zeven voorsprong. De binnen de laatste buitenbocht heen. En daar komt Davis. Daar komt Davis. Wum. En kan Nuis nog mee op de laatste meters of niet? Dat kan die niet. Davis wint in 1688, Nuis 10702. Net niet in de 106. Maar wel een persoonlijk record met een halve seconde. En weer de nummers 1 en 2 gezien in deze rit. En Sony Davis die kijkt naar het scorebord. Gaat daarna bijna onderuit. Kijkt naar het scorebord. En ja, daar staat nog steeds 1.0688. Die tijd wordt niet gecorrigeerd. En de tijd van Kjeld Nuis ook niet. De 1.07.02. Dus is Sony Davis andermaal de winnaar. Dit keer op de 1000 meter naar de 1500 meter van gisteren. In 1, 6, 1-6-88. En dat is de derde tijd over. Tezamen met de tijd die Marcicano ooit reed. Kjeldnuis 10702, Persoonlijk record voor de Nederlander. En dat is trouwens de zevende tijd ooit gereden. En wat de Nederlanders betreft was dus alleen Stefan Groothuis ooit sneller. Nuis wordt tweede. Ja, Hensen staat in ieder geval op 3-A. Ze zijn er nu ook achtergekomen dat Michel Mulder inderdaad sneller was... dan Jamie Gregg en <laughs> eerder over de streep kwam. En Michel Mulder staat nu op de vijfde plaats genoteerd. Groothuis zevende. Koen Verweij, tiende. En Sjoerd de Vries wordt... 15e op deze duizend meter. Die buitengewoon chaotisch verliep. Maar uiteindelijk een mooi slot kent. Met uh, Shawnee Davis. 1,688. De derde tijd ooit is gereden. Hij wint. Nuis in de persoonlijke record. Tweede. En Brian Hansen op de derde plaats. Nog, nog, nog één vraag. Want die koezin staat hier nog in de uitslag. Want dat was degene die uh, dat ja. pionnetje een behoorlijk strap gaf. Ja, precies. Ja. Uh, nou, hij staat er nog wel als negende. Maar ja, ze zijn uh, volgens mij op dit moment alleen maar even met de tijden bezig. Dus dat komt, uh, komt er straks nog wel. Maar goed, hij staat er inderdaad... Uh, nog steeds in cuisine, in deze op deze duizend meter. Van schaatsen naar voetbal het Nederlands al oefenen vanmiddag tegen Japan. Kwam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Oranje kwam met 2-0 voor, maar kon die voorsprong dus niet vasthouden. Met Maalderink na de wedstrijd met de bondscoach Louis van Gaal. Ben je erg geschrokken in de tweede helft? Nou, nee, het was allemaal wel uh, voorspelbaar... Na, na, uh, dat je die goal weer geeft uh, in de eerste helft... Uh. Uh, de wissels uh, van uh, Saccaroni waren daar ook uh, naartoe uh, eigenlijk geleid. Uh, Kakawa en uh, Kakitani die gaven ook nog meer druk naar voren. En waren ook in de eerste tien minuten van de eerste helft al moeite om door hun druk heen te komen en on onderuit uh, te voetballen. Maar toen lukte dat wel. Ik bedoel, die storm ging liggen in de eerste helft. Ja, wij, wij waren de betere ploeg. En we hebben de betere kansen ook uh, gecreëerd. En we hebben uh, twee fantastische goals uh, gemaakt. Uh, dus uh, uh, daar was ik nog redelijk tevreden over. Maar ook toen al hadden we verkeerde keuzes in de opbouw gemaakt. En uh, ja, als je dan nog twee minuten te spelen en je geeft zo'n goal weg. Je neemt onverantwoorde risico's. Ja, dan, dan zet je... Uh, ...de Japanners weer in het zadel. En, en dan komen de wissels van Saccaroni. En dan hadden we geen antwoord op Kakawa... ...die overal liep... Uh, uh, ...en waardoor uh, de nummer 6 tegen twee man kwam te spelen. Uh, en uh, wij konden van de vaart niet meer bereiken... ...en niet meer Sim de jong bereiken. Ja, dan gaat Zillers de lange ballen spelen. Ja, dan, dan, dan speel je jezelf uit de wedstrijd. Nog even terug naar die eerste helft... ...die tegengoal, onverantwoorde risico's... Dat was Nigel de Jong die daar onverantwoorde risico's nam. Nee, jij wil altijd maar spelers benoemen. Dat is voor mij helemaal niet interessant. Waar het om gaat is dat het team uh, foutieve keuzes maakt. En het team, daar zijn elf spelers onderdeel van. En ja, dat er, uh, wel eens één speler uh, of een andere speler een, een foutieve keuze maakt... ja, dat is onderdeel uh, van het vak... Ja, het ging maar niet zozeer om Nigel de Jong en die uh, op dat moment. Maar hij kwam na rust niet terug. En dat leek een beetje de sleutel. Toen hij weg was, uh, leek het ineens helemaal een gatenkaas te worden. Ben het mee eens of helemaal niet? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Want uh, in de tweede helft was het een andere strategie van Japan. Uh, nog meer druk zetten, maar waar het om ging, is dat wij geen antwoord hadden op Kakawa en Kakitani. En Kakawa liep niet op de linkervleugel... maar die liep ook in het centrum. En wij konden niet meer onder die druk uitvoetballen. Dus Japan had steeds meer de bal. En daardoor hadden ze man meer over op het middenveld. Dat is ook de reden waarom ik van de vaart wissel. Want van de vaart is natuurlijk aanvallend... de meest geschikte speler van dit trio. Laat ik het dan maar weer dit trio noemen. Want anders krijg de volgende keer weer om uh, boterham. En daardoor uh, zette ik de Guzman in. En uh, ik zette uh, Lens in... om uh, een ontsnapping te hebben met die lange ballen. Uh, die er misschien overheen uh, vallen... en waardoor Lens veel meer dreiging hebt. En Memphis de Paai ook. Omdat hij snelheid paart aan vaardigheid. Is dit weer zo'n zo leermoment? Dit hadden we nog niet gezien onder jouw leiding, zoiets dergelijks. Nee, dat is zeker een uh, leermoment. En... Dat is ook een stap in het proces. Want eigenlijk had je het al van tevoren kunnen weten. En. en uh, uh, nou, dat wordt bevestigd, dat beeld. En. en uh, uh, nou, dat is toch goed. Ja, wat er nu gebeuren dan in Brazilië? Nou, dat niet alleen. Maar. maar, maar uh, het bevestigt uh, uh, wat we al, al wisten. En uh, dat we. Uh, uh, dus dat anders moeten oplossen. Maar uh, we hebben niet verloren. Dat, uh, dat is geen spel tussen te krijgen. Nee. En er zijn niet zoveel landen die nog niet verloren hebben. Nee. nee dat is ook de winst. Als er ja. al ergens een winst is, is dat de winst. Nou, ik moet wel zeggen... ze hadden verdiend die 3-2 uh, kunnen maken. Uh, maar ik ben blij dat we die 2-2 eruit hebben gesleept. Dat zei Louis Verhaal, de bondscoach. Rafael van de Vaart speelde met een goal... en een assist, een prima eerste helft. Bert Maldering, praat ook met hem. Was dit een geval van met de schrik vrijkomen? Ja, de tweede helft zeker. Ik denk dat we de tweede helft gewoon heel slecht gespeeld hebben. En. Uh, ja. Daar baal je natuurlijk wel van. Want de eerste helft speel je gewoon een goede wedstrijd. 2-0 voor. En dan net voor, voor rust aan die, die ene tegengoal. En daarna voel je ons uh, wegzakken. En, ja, daar baalen we wel van. Ja. Maar hoe kan dat dan? Door was de sleutel dat uh, Nijssel de Jong uh, van het veld ging? Nou ja, misschien wel. Kijk, we moeten dat ook nog even terugzien allemaal. Maar ik vond dat hun. Uh, ja, met die Kagawa en ze waren heel bewegelijk en uh, op een gegeven moment kwamen ze van alle, uit alle gaten, wou ik En uh, hebben ze gewoon heel goed gedaan. En ik denk dat, uh, ja, als de baas van de tweede helft hadden ze misschien wel uh, meer verdiend. Ja, dat denk ik wel, want ik zei ook met de schrik vrijgekomen, want zo was het toch ook? Ja, nee, de, uh, uiteindelijk wel. Het uh, waren twee verschillende helften. Ik denk de eerste helft dat we dat wel goed gedaan hebben en dan hadden we ja, het op slot moeten gooien, want zo mooi heen. Ja, hoe doe je dat dan? Of is dat toch lastig tegen zo'n ploeg? Want het is een bewegelijke, snelle ploeg eigenlijk. Uh, als het gaat stormen, gaat het echt stormen. Ja, ze worden misschien wel een beetje onderschat, maar ze hebben gewoon een paar echte topspelers erbij lopen. En, uh, uh, ze kunnen allemaal heel goed voetballen. En, uh, dus dus uh, als je ze onder druk zet, komen er ook vaak uh, voetballend uit. Dus ja, ik, uh, ik, vond, ik vond dat ze eigenlijk heel goed speelden, dus we hadden het er moeilijk mee. Het gekke is, jij speelde voorrust geweldig. Een geweldige goal eigenlijk. En ook die goal uh, die Robben maakte, die bal van jou, geweldig. En de tweede helft heb ik jou ook eigenlijk niet meer gezien. Nou ja, we zijn uh, denk ik drie keer over de middelen aan geweest. Dus uh, ja, daar, daar moet ik wel zijn. Dus uh, ja, dat is jammer. Maar uh, goed, uh, zo gaat het af en toe. Van Gaal uh, geeft steeds heel hoog op van de Nederlandse verdediging. Maar als je ziet hoe het mes dan door de boten gaat. Ziet Van Gaal dat dan verkeerd? Of uh, wat is daar dan aan de hand? <kijf> nou, dit is wel een... Uh... Het falen van het team, denk ik, ik denk dat we gewoon, kijk, ik bedoel, voor de verdedigers is het ook niet makkelijk als daar in één keer vier, vijf spelers op je afkomen. En, ja, ze steken er af en toe heel erg makkelijk doorheen en dan stonden er geloof ik drie, vier keer alleen voor de keeper. Ja, dat mag niet gebeuren en normaal gesproken blijven we voetballen wel op de been, maar nu uh, ja, was dat ook niet zo. En we verloren onze duels en dat werd gewoon heel lastig. Maar niet verloren? Dat is positief. de van de Davis Cup, die gespeeld wordt in Belgrado in Servië... hebben de Tsjechische tennissers een voorsprong van 2-1 genomen tegen het gastland. Gisteren was de stand na de eerste twee enkelspelen gelijk. Djokovic won namens Servië van de Tsjechische Stepanek. Maar daarna versloeg Berdig namens Tsjechië de Servië Lajovic. Marcel Meske volgt voor onze toernooi. Hoi Marcel. Hoi. Uh, nou ja, die 1-1 die van gisteren was niet zo verrassend. Was dat de Tsjechische winst van vandaag in het dubbelspel wel? Nou, als je uiteindelijk de wedstrijd zag, uh, niet. Wat wel verrassend was, vond ik dan dat toch Novak Djokovic geen uh, deel uitmaakte van die dubbel. Terwijl, um, ja, je had verwacht dat, uh, dat hij dat misschien in de bloedvorm waarin hij verkeert... en het gemak waarmee hij toch gisteren ook won, um, ja, dat hij dat wel had gedaan. Want uiteindelijk is het Berdy, die ook voor drie partijen gaat, dus uh, qua fysiek... Kan hij dat opbrengen, maar heeft hij dat toch uiteindelijk niet besloten. Want ja, je weet dat Djokovic aan de touwtjes strijkt, dus die beslist dat zelf. En heeft het overgelaten aan de dubbelspecialist Simonić... en aan zijn partner Bozoliac. Een team wat in het verleden wel goed heeft gepresteerd, maar... ja tegen Berdy en Stepanek echt kansloos was. Dus wat dat betreft vond ik het verrassend dat Djokovic er niet ging staan. Ja, er kunnen er natuurlijk twee redenen voor zijn. Hij voelt zichzelf niet zo goed in de dubbel... ...of hij voelt zich überhaupt niet goed. Nou ja... Maar het is natuurlijk wel zo dat hij een, een, een overladen schema heeft gehad. Vanaf uh, de US Open finale in New York heeft hij uh, ook geen wedstrijd meer verloren. Hij heeft nu 23 wedstrijden op rij gewonnen. Um, dus ieder toernooi dat hij speelde, moest hij tot het gaatje. Ging hij tot en met de zondag, moest de volgende dag weer reizen. Ging weer door naar het volgende toernooi. Hij heeft net de Tour Finals gewonnen. Dus ja, een immense druk. Veel gewonnen, veel vertrouwen. Maar ja, aan het eind van het seizoen loopt hij natuurlijk toch ook wel uh, uh, op zijn laatste benen. Dus wat dat betreft, um, ja, ik denk dat hij gewoon dat dagje rusten mentaal misschien ook vooral nodig had. Hm. Uh, je zei Albert, die speelde. Wie was de andere? Ja, Radek Stepanek. Hij was uh, eigenlijk van het viertal de man of the match, hè? Want uh, ja, als je zag uh, hoe hij speelde. Uh, ik moet zeggen, Berdych en Stepanek zijn natuurlijk uh, ja, zijn wereldtoppers. Berdych top 10 speler. Stepanek, nou die is dit jaar een beetje teruggevallen, want die had uh, begin van het jaar nog een gebroken nekwervel. Maar is een zeer goede dubbelspeler. En ja, als je dan die twee toppers ziet, en ja, die dubbelen dan alleen in de Davis Cup met elkaar. Ja, dat is zo'n klasse beter dan dat andere team. Um, ja, het was, het was bijzonder om te zien hoe makkelijk het ging. 6-2, 6-4, 7-6. En, en ja, die tegenstanders, die Serviërs, die hebben wel geteld één breakpoint gehad. Nou, dat is niet zoveel in een best-of-five. Nee. Uh, is dit ook meteen de beslissing? Je zou haast denken van wel. Hè. Het, het ziet er nu wel heel erg somber uit, vind ik, voor de, voor de Serviërs. We krijgen morgen, en dat is natuurlijk wel spectaculair, krijgen we uh, om twee uur de eerste wedstrijd tussen Djokovic en Berdych. Nou, dat zijn natuurlijk wel uh, twee, twee mannen van naam. Uh, kijk je naar de onderlinge ontmoeting is dan 14-2, Djokovic. Dus hij is zeker in eigen huis. Is hij, uh, ja, huizenhoogfavoriet. En ja, uh, hij kan het zich in feite niet permitteren om te verliezen. Hij heeft dat hele volk achter zich staan. Men rekent op hem. Hij is in goede doen. Hij staat uh, vol vertrouwen te spelen. Dus lijkt me dat hij die klus tegen Berdy zou moeten klaren. Ja... En dan staat het pas 2-2. Twee. Twee. En, en, en ja, dan zal het uiteindelijk Stepanek moeten worden, de Tjech... die dan tegen ja, een, een rookie gaat spelen... die Dusan uh, uh, Lajovic... Uh, die dus vrijdag kansloos verloren van Berdy. Ja, uh, een man die voor het eerst in zo'n grote finale gaat spelen. Nou, ik, uh, ik heb er een hard hoofd in. En, ja, het is zeker, wel uh... cup, hè, met het publiek. Ja, met het publiek. Je weet het nooit, hè. Maar... Als ik nog even terugdenk aan Stepanek uh, vorig jaar... toen uh, wonnen de Tsjechen in eigen huis. Nou, dat was uh, heel emotioneel. wonnen ze van Spanje en toen was het notabene ook Stepanek... die de vijfde en beslissende partij won van Nicolas Almagro. Dus ervaring... Uh, klasseverschil, uh, uh, passie voor de sport... en, en ook al een keer uh, in die vijfde uh, partij de winst binnen uh, hebben gehaald. Ja, alles uh, spreekt in het voordeel wat dat betreft voor Stepanek... en uh, ja, eigenlijk voor Tsjechië morgen. Oké, okay, Servië, Tsjechië. Marcella Mesker uh, voorspelt een twee. Hij staat er, uh, Marcella. Bedankt. Oké. Okay. Van Robin Thick was dat. We gaan naar de eerste divisie. Daar heeft koploper Dordrecht een topper tegen de nummer 3 Eindhoven gewonnen. De Duitse ploeg kwam terug van een 2-0 achterstand en een 3-1 achterstand... en won uiteindelijk door een strafschop in blessuretijd met 4-3. Joël van Nief maakte drie doelpunten voor Dordrecht. En Rob Fleur praat, nou, praat met een hem. Een zuivere hat Joël van Nief. En dat in een westert waarvan iedereen dacht... dat gaat nooit meer lukken met de koploper Dordrecht. Nee, klopt. Nee, Eerste helft speel je gewoon beter dan de, dan de tegenstander. En uh, nou, uiteindelijk dwing je het zelf niet af. We hebben genoeg kansen gehad. En dan uh, nou kom je uiteindelijk 1-0 achter. En dan vervolgens ook 2-0 achter. Ja, dan, dan, dan denk je van, ja, nee, dat gaat toch niet gebeuren dat we gaan verliezen. Want we zijn gewoon de betere ploeg. En dan, dan ja, vervolgens, uh, vervolgens kom je dan tweede helft of in de rust. Dan heb je elkaar gewoon echt op en uh, ben je eigenlijk een beetje op het aan het schelden op elkaar. Om gewoon zo boos en teleurgesteld op elkaar dat je gewoon, gewoon alles uit de kast wil halen om gewoon die winst alsnog eruit te slepen. Nou en dan vervolgens uh, in de, na, de, na de rust wil je, gewoon, wil je snel scoren om weer echt een wedstrijd ervan te maken en uh, snel terug te komen. Om uiteindelijk toch te winnen. Nou dat, dat uh, uiteindelijk, ja ik maak dan de 2-1 uit de vrije bal. En, uh, een aardige vrije bal hoor. Je had al een keer uh, het, uh, moet ik zeggen, het staalwerk getest hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Helaas wel. Het was de eerste helft dat ik hem op de paal schoot. Nou, en, uh, tweede helft nog een keer? Tweede helft nog een keer, inderdaad. Nou, en dan uh, uiteindelijk uh, wordt het werk wat ik heb ge gedaan op de training ook, zeg maar, om uh, veel, te, veel te trainen op vrije ballen na, na, na training en zo, om, uh, wordt uiteindelijk beloofd, beloond en dan maak je de, uh, de 1-2. Nou, vervolgens euh, ja, heb ik euh, een, een actie vanaf de zijlijn en dat ik hem gewoon niet nadenken gewoon op goal schiet. Nou, hij, vliegt, hij vliegt erin. En euh, dat, dat is de 2-2. Nou, dan euh, uiteindelijk euh, maak je nog de, de 3-2 of de, de, de 2-3. En uh, ja, dan, dan, dan weet je eigenlijk dat het bijna niet meer fout kan gaan. Ja, want het is een... je komt 1-3 ja, achter eigenlijk. Dan, maak ik, dan ja. Het is een zuivere head hè? Drie goals in één helft hè, dat weet je. Het is niet over twee helften. in één helft. Dat is een zuivere head -trick. Ja, ik weet het, ik weet het. Ja, dat, uh... Heb je de bal ook gekregen? Of doen ze daar nou niet aan bij Ik weet niet, ik, ik weet niet. Dan moet ik even achter mij kijken nu uh, of dat zo gebeurt. Ik, ja, ik, ik, ik, ontvang hem, ik ontvang hem graag natuurlijk. Maar uh, of, dat, uh, of dat hier ook gebeurt, ik weet het niet. Joël van Nief was dat. En vervolgens ging uh, Rob Fleur naar Donny de Groot. De spits van Eindhoven. Die maakte de twee, maar dat was dus niet genoeg. Nee, dat kan je wel zeggen. Ja, heel zuur. Uh, echt heel zuur. Ik denk dat we meer verdiend hadden. Uh, in ieder geval een gelijk spel. En uh, ja, na, eigenlijk na een 3-1 uh, voorsprong, uh, 2-0, 3-1 voorsprong... Mag je dit, uh, ...moeten wij daar slimmer in zijn. Uh, dus ja, ik sta hier wel een beetje teleurgesteld, ja. Uh, is een oude rot van 35 met alle respect. Oh, oh, oh. Net 34. Net vier, is een aanbod van net 34. Uh, moet hij dan de boel terecht wijzen? Nee, er hebben een aantal spelers voor in ons team die daar uh, ook heel goed uh, raad mee weten. Dus uh, we hebben uh, een aantal oudere jongens die dat uh, heel goed kunnen delen. De Helaas is uh, wat ouder. En uh, dat, uh, dat gaat op zich hartstikke goed. Twaalfde club. En waar heb je niet gescoord? Uh, in Australië. <laughs> ja. ja. <laughs> daar lukte het niet? Nee, nee daar heb ik uh, te weinig wedstrijden op gespeeld. Oh. Man, uh, je zit nu bij Eindhoven. En, ja, en jullie scoren de eerste helft ongeveer aan twee mogelijkheden. Eigenlijk 100 procent. Ja, ik, uh, als we het beter uitspelen hebben we nog een aantal mogelijkheden meer. Maar we hebben twee uh, goede kansen en uh, die zijn ook raak. Dus uh, ja, dat is ook goed. Maar uh, ja, ik sta hier gewoon met een, een, een rotgevoel dat het uh, niet tot resultaat ge, ge, geleid heeft. Wat dacht um. je bij 3-1? Ja, toen dacht ik, uh, nou ja, dacht ik toen uh, had ik de hoop dat we dat uh, over, de, over de streep konden trekken. En, ja, die 3-2 viel te snel, waardoor zij nog uh, kansen zagen en uh, ja, die ook uh, gepakt hebben. En dan ja, hadden oh, niet of dat... Uh... De eindfase is wat dubieus in mijn ogen, maar uh, ja, dat uh, moeten we maar eens terugzien. Ja, maar ik dacht ook in de eerste helft, als je als keeper van jullie van de Kieboom... ...willens en weet als iemand eruit schoffelt, dat je met de gele kaart ook niet uh, ontevreden mag zijn. Want het kan daar ook rood zijn. Uh, ja, nou, er lopen jongens nog die uh, richting de goal gaan, dus het was geen uh, vrije speler. Maar, spelen, maar, maar, maar uh, als, je, als je echt geen intentie hebt de bal te spelen... Nou, volgens mij ging hij wel voor de bal. <lacht> nou, hij heeft hem verder van dat geraakt. Toch? Nou, hij zat vlakbij. Okay. je zegt het netjes. Hey, ja. uh, zijn jullie met een gewende gepest in je lijn? Want jij ja, in de extra tijd wordt het ook nog 4-3. Ja, nee, dat, dat absoluut. Dat is gewoon, het is gewoon uh, zonde, heel zuur. Ik bouw er als een stekker van, want het hoort gewoon zo te zijn. Dat uh, Ik denk dat we de dat, kwaliteit ook hebben met, met 2-0 en met 3-1, dat wij gewoon uh, dat we over de streep moeten trekken. En dat is uh, niet gelukt en dat is uh, ja, heel zuur. Dan niet de Groot was dat van Eindhoven. Eindhoven vloor dus van Dordrecht met 4-3. De andere uitslagen, Emmen, Jong PSV 0-2, Excelsior VVV 0-1... De Graafschap, Achilles 29-2-2 en Almere City tegen Den bos 1-0. Aan kop gaat Dordrecht met 38 uit 17, Sparta is tweede... 31 uit 16 en derde Eindhoven 30 uit 17. Het einde van deze Langs de Lijn alweer. Uh, wat hebben we morgenmiddag? Henry Schut zit dan achter de microfoon. Dan hebben we mannenhockey. Amsterdam tegen Kampong. Volleybal Peelpoesch Z65. En de kenners weten dat we het dan over vrouwenvolleybal hebben. We hebben de tennis Davis Cup finale tussen Servië en Tsjechië. Een studiogast, de opgestapte coach van hockey Joost Bellaert... En uh, we hebben een reportage over Rick van de Hurk, de honkballer die eerst in de Major League speelde en dit afgelopen seizoen in Korea acteerde als werper. En natuurlijk de wereldbeker shorttrack in Colonna. Dat alles in de volgende langslijn morgenmiddag om twee uur. Komende uur kunt u nog luisteren naar Met het oog op morgen. Max van Wezel is de presentator. Nog een heel prettige avond.